Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Russische leger gaat zich hergroeperen. Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen in 11 dagen tijd 3000 vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen. In het noordoosten stoten ze flink door. Van de Russische kant werd de afgelopen dagen gezegd dat alles gewoon goed gaat. Tot gisteren. Je hoort correspondent Geert Groot Koorkamp. Gisteren is toch in één keer die toon veranderd en kwam er een uh, nieuw communiqué van het ministerie van Defensie... waarin werd gezegd dat er sprake was van een hergroepering, zo werd dat genoemd... met als doel om die doelstellingen van die zogenaamde speciale militaire operatie te kunnen, uh, te kunnen bereiken. Dus het werd met een uh, ja, redelijk positieve saus allemaal overgoten. Sinds 11 uur vanochtend is de rouwstoet van de overleden koningin Elizabeth onderweg van haar kasteel naar de Schotse hoofdstad. De kist wordt daar geplaatst in paleis Holyrood House, zegt Cor ...correspondent Arjen van der Horst. Dit is de officiële residentie van de Britse monarch in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Als ze arriveert is het tegelijkertijd een speciale sessie in het Schotse parlement... ...die geleid gaat worden door de Schotse premier Nicola Sturgeon. De koningin zal daar tot morgen in Holyrood blijven met drie van haar kinderen... ...en ook andere leden van de koninklijke familie. En daarna op dinsdag wordt de kist overgevlogen naar Londen. Op 19 september is daar de uitvaart. De vrouwen van FC Twente hebben in Enschede de Supercup veroverd door Ajax met 3-2 te verslaan. Marisa Olieslagers maakte de winnende goal, was te horen bij ESPN. Olieslagers, nou, nou! Oh, oh, oh, oh. Doe het dan maar zo! Oh, wat een schot he! Het was de eerste editie van de Supercup voor vrouwen in 12 jaar. Tussen de landskampioen, dat is FC Twente, en de bekerwinnaar Ajax. En ongeveer nu begint in Monza de Grand Prix van Italië. Nick de Vries gaat zijn debuut in de Formule 1 maken vanaf plek 8. Max Verstappen start vanaf de zevende plaats en heeft Leclerc voor zich vanaf Pol. Het weer, veel zon, maar vanmiddag zijn er ook wat wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en ongeveer 22 graden. Morgen ook zonnig en een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWW. Op de A7, de afsluitdijk, staat file vanuit Friesland bij Den Hoever 3 kilometer. De vertraging is ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Go Mi piace così. Ik zie Ik ben bekend van die big views, mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues, ze zegt het ligt aan jou, maar het is you Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht, hoogmoedig, ja dat was ik in de lage klas Nu dus zeg ja, ik zit rechts onder waterpas, ik heb me aangepast, dat kwam later pas hey, hey, hey. Ik heb die goons in de, de bek en mijn flexen, wat ga ik doen met die stek? ja we flexen Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef, hoe is we ben Wat je Dit kan niet verder, van mijn hart is echt genoeg Ik vind liever altijd away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 En de amor, y si me enamoro sea de voz, y que de si moeder, de moeder, si de de de de de de de Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de voz Y que de tu voz este corazón Todos los días Yo Adiós le pido zon, zee, zon, En het geluid van de zomer op CFM Hoor je nu overal Hoor je nu overal Ieder weer CFM en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 Monday my rush me Just a way for pretty boy and what they love me I'm you We'll be alright De zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. En ineens zag ik je lopen en ik dacht oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven boven en jij onder de hoek. En we liepen samen verder. En ik dacht: Oh, was er bijna niks? zo goed hoek, hoek, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe.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 Eigenlijk niet vragen, maar wat nou als ik het doe, doe Wil je samen verder? En ik dacht, oh ze was er bijeen niet zo goed the I'm 9 nee, Met een hoofdletter Z. Van Zon Zee, Zandvoort en Zombers.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 Zie FM. Zie FM Zandvoer. Z 106.9 FM. Zie FM.